Deel over Europa. Buitenland nieuws. New Jersey, Verenigde Staten. De grote jury van de staat New Jersey heeft Bruno Richard Hauptman wegens het ontvoeren en vermoorden van de baby van Charles Lindbergh in staat van beschuldiging gesteld. Luchtvaart. De London-Melbourne race. Hedenmorgen zijn de 21 deelnemers aan de London Melbourne race tussen half zeven en kwart voor zeven van het vliegveld Mildenhall bij Londen gestart voor de 20.000 kilometer lange vlucht naar Melbourne. Reeds in de eerste uren hebben drie deelnemers de strijd moeten opgeven. Terror en Hemsworth op Fairy Fox maakten een noodlanding bij Beauvais. Hewitt en Kay maakten met hun Heaven Dragon een noodlanding bij Boulogne. En ook de ernstige kandidaat voor de overwinning in de snelheidsrace, de equipe van Strack en Turner, heeft met de Airspeed Viceroy een noodlanding bij Abvil moeten maken. In de loop van de komende dagen zullen wij u in extra nieuwsuitzendingen van het verloop van de London Melbourne race... Dit is loop... niet het verhaal van vier mannen en een vliegmachine. Dit is het verhaal van de oudste illusie die in 1907 een paleis kreeg in Den Haag en in 1920 een bureau in Genève. De oudste illusie, Pax Romanum, Pax Christi, Pax Robisco. De initiatiefnemer van de London zal deze race bewijzen dat de techniek van onze 20ste eeuw alle afstanden tussen continenten... Ach, dat is gezegd en geschreven van het wiel, het zeilschip, de boekdrukkunst, het stoomschip, de spoorweg, de telegrafie. Er hangen volkten boven Europa. Oh nee, helemaal niet symbolisch, gewoon. Reëel. Over Noord-Frankrijk, 18e bevolking. En daarboven vliegt de uiver. Zonder grondzicht. Koffie, mensen? Ja, ja. ja. Ze willen binnen weten waar we eigenlijk zitten. Uh, boven Noord-Frankrijk. Dat heb ik ook gezegd. In de buurt van Compiègne. Ik kan wel even een kruispeiling nemen. Mm, doe dat straks maar. Drink eens je koffie op. Zeg maar dat we in de buurt van Compiègne zitten, prins. Oké, okay, captain. Want hier kent de kaart van Noord-Frankrijk als ik de straat rondom mijn huis. Amsterdam, Parijs, Parijs, Amsterdam. Koersen op spoorwegen en kanalen. Zo is het begonnen. Met oude legervliegtuigen. In de buurt van Compiègne. zegt de captain. Compiègne? Dat zegt de captain. Daar staat dus ergens onder die wolken die spoorwegwagen. Waarin in 1918 de wapenstilstand werd getekend? Ja, die bedoel ik. Ja, die staat er inderdaad. Tijdens de vakantie in Noord-Frankrijk ben ik dus geweest. Maar, het is dat er wolken hangen, maar anders ga je vanuit de lucht nog altijd de sporen zien van de loopgraven uit de wereldoorlog. In juni 1940 werd in dezelfde spoorwegwagon weer een wapenstilstandsverdrag getekend door generaal Pétain en een zekere Apel of We blijven stijgen vandaag de middelhonderd van Je wil de Rijnburg voor de zitten. Ik heb te vaak tussen de toppen door moeten koersen. Met deze machine kunnen we tenminste bovenuit. Nou, dat is boven de koude, zetten we de verwarming aan. We worden de luxe paardjes. Sein voor Den Haag van Brugge, geef de magnetten. PH AJU aan hoofdkantoor. 8 hoofdkantoor. uur 20. Positie 20 kilometer noord-noordoost van Rijms. Hoogte 3000 meter, snelheid 300 kilometer, geen bijzonderheden, geen bijzonderheden, dat is alles. U wordt vervolgens uitgevoerd door de daar, onder leiding van George Miller, fighting het van Diaz de Amsterdam. Publicatie van deze berichten in welke vorm ook is verboden. Extra uitzending voor de NCRV. De londen Melbourne Race. Vanmorgen rond half negen werden berichten opgevangen van de Uiver waarin gemeld werd dat zij vlogen in de omgeving van Rijns. Van de panderjager werd een bericht ontvangen uit de omgeving van Dortmund. Van de Comets die het voornemen te kennen hebben gegeven in één ruk door naar Bagdad te willen vliegen, zijn nog geen berichten binnengekomen. Ook van de andere toestellen valt nog geen nieuws te melden. Hier is verder niets aanwezig. Dames en heren, goedemorgen. Met mevrouw Parmentier. Een extra uitzending over de radio. Ze zit ergens bij Rijms. Welke zender heb je aan uh, dan? NCRV geloof ik. Ik sta op een andere zender. Laten we het zo houden en elkaar opbellen als ze nieuws schrijven. Ja. Schiphol heeft beloofd te bellen als ze iets hoort. Oh, die hebben het ook druk. Ik zal de verloofde van Kees even hebben. Ja goed, dan bel ik even naar meer. Tot straks. Tot straks. Ah, Parijs. De Bouvier zit er. Ja? De en Kees schijnen na de noodlanding toch niet te zijn opgestegen. Ja. Het zal een kleinigheid geweest zijn. Nee, deze hebben weer motorstoring gemeld. Hoezeer van het radio stilte. Hou je eraan, licht. Ik heb op milden en al die oude Ferry Foxes bekeken. Maar er is ook geen ding om meer de lucht in te gat. De jurykeuring was anders streng genoeg. Je zal de uren tellen dat we die oude dingen hebben gevlogen. <laughs> en de noodlandingen die we ermee gemaakt hebben alleen maar om aan een boer de weg te vragen. <laughs> ja. Dat is nog voor jouw tijd, Prins? Uh, maar tien jaar geleden vloog Van de Hoop hier ook ergens met zo'n bosje zeildoek en draad op de eerste vlucht naar Indië. En hij is er nog gekomen ook. En zonder radio. Ja. En over tien jaar, nou wat zeg ik, over vijf jaar, zeggen we van dit toestel, hoe hebben we het ooit mee kunnen vliegen. Ja. 4800 meter, Captain. Hogen hoeven we niet. Dan zal ik hem recht trekken. Kan je Rolven al bereiken van Brugge? ik kan het proberen. We zitten nog hoog. Weerbericht. En laten de tankauto's tegen half twaalf klaarstaan. Oké, okay, Kevin. Heb... Met mevrouw Mol. Heb je nog nieuws gehoord? Hoe oh, ben jij het? Nee, aan mijn kant geven ze alleen maar muziek. Aan mijn kant ook? Ik schip Hol, niks. Ze moeten nu boven Zwitserland zitten, zeggen ze. Ja, dat klopt. Jan zei dat uh, Koen dwars over de Alpen wilde gaan en, en niet via Marseille. Ons leedmachine gaat over de Alpen. Ik heb al veel tochten door Zwitserland gemaakt, maar, maar zo fantastisch gezicht, die bergtoppen boven de wolken uit. De keerzijde. Hoe bedoel je? Dat de toppen van de bergen vaak in de wolken verdwijnen, noemden vroegere volken de bergen de woonplaats van hun goden. Nu zou je jezelf vast goed gaan voelen. Dat ja, natuurlijk een van die motoren afslaat. Dan kan je een je gevallen geval een voelen. Nou schalen, van. Meneer Prins? Doe mevrouw? Mm -hmm. Als een van die motoren afslaat. Of dat gebeurt niet mevrouw. Ik heb ze zelf voor het vertrek helemaal nagekeken. Ja, maar als het gebeurt. Dan vliegen we gewoon verder. Alleen wat langzamer. <lacht> nou, jullie hebben veel vertrouwen in jullie machine. Jawel, meneer. Voor het vertrek vroeg ik aan Mol of ik er wel verstandig aan had gedaan een retour te komen. En wat zei Hermol? Met de KLM komt u altijd weer thuis. <lacht> <lacht> een onbeperkt zelfvertrouwen? Heeft de KLM groot gemaakt? Je kunt het zelfvertrouwen noemen. Je kan het ook anders noemen. Het is maar een nuance van woorden. Zelfoverschatting is te zwaar. De puberteit... Wat een tijdperk. Ja, dat zegt nou precies wat ik bedoel. Na de kleuterjaren van Wright en Blériot, de dolle honderjaren van olieslagers en ook, ja, ook van van Richthofen. De farmants en de fokkers van de Eerste Wereldoorlog waren soms dodelijke wapens. Maar de vliegers namen die dood als een, als een bijkomstigheid. Het spel, het spel was primair. De hele en halve rolls, de loopings, ze werden een luchtgezicht genoemd. En net voordat er te veel vliegers waren gesneuveld, zodat het jonge hondenspel bittere ernst te gaan worden, was die oorlog afgelopen. Toen kwam de periode van Charles A. Lindbergh, David van Dijk, Kingford Smith. Pubertijdsbravoer. En puberteitsdromen van wereldhervorming. ...van de London-Melbourne zal deze race bewijzen dat de techniek van de 20 eeuw alle afstanden tussen continenten... In 1939, als Warschau brand, is het tijdperk van de luchtvaart volwassen geworden? Ze hebben nog vijf jaar. Heb je daar Rome van brug? Nog niet, Kitten. Er komt een bericht binnen uit Parijs. En? Weer een noodlanding. Wie? Broek. Hm? De Miles Falcon. Waar? terug bij Parijs. Zenuwen, als je het mij vraagt. Van Broek? Van al die noodlanders. Je zal zien, de eerste dag heeft de meeste uitvallers. Ze stil stilles. Wat? Leipzig. Wat? Is het is stil nog even. Het signaal is zwak. Het gaat over de pandeljaren. Wat? Ik heb het niet precies verstaan. Ze schijnen in Leipzig aan de grond te staan. Pech? En niet de naar van begrepen heb. De verflaag op de vleugel is gescheurd. Prins. Captain. Een gescheurde verflaag op de vleugel. We hebben geen verf. Nee, de panderjager. Is dat ernstig? Oh, ik dacht van niet. Nou, ze moeten er wel wat aan doen, maar dat kan vlug gebeuren. Ze kan komen door een hoge snelheid. De bladders eraf halen, bijverven en doorvliegen. Mm, dat is dan waarschijnlijk precies wat Gijsendorfer doen zal. Hoe is dat achter, Prins? Net een gezellig theekransje, Captain. Neem even over, Jan. Mm. Uh, Prins, ik kom even achterkijken. Uh, blijf jij erover proberen, Van Brugge? Jawel, Captain. Die er persbureau vast die Amsterdam. Eindelijk. Publicatie de van deze berichten in welke vorm ook is verboden. Extra uitzending voor de VARA. De London Melbourne Race. Uit binnenkomende berichten valt op te maken dat de uiterste tussenlanding op het vliegveld van Rome aan het voorbereiden is. Een andere Nederlandse toestel, de panderjager is reeds om 9.20 uur 20 op het vliegveld van Laatstieg geland. Na ze hebben getankt en een lichte schade te hebben hersteld, is de panderjager weer vertrokken. De binnenkomende berichten schijnen erop te wijzen dat de beide Nederlandse toestellen de kopgroep vormen. Hoewel in Engelse luchtvaartkringen wordt aangenomen dat de Comet Havilland, bemand door S. Paar Molletsen, de leiding heeft. Hier is verder niets aanwezig. Dames en heren, goedemiddag. Is. Met je vergeet ik, hè? Ja, met mevrouw Prins. Heb je het gehoord? Natuurlijk. Ja, nou, eigenlijk weet je nou nog niets. Misschien dat Kees dan iets van Rome een telegram te sturen. Oh, bel maar op als je iets van hem hoort. Natuurlijk. Had eigenlijk best meegekund. De machine is lang niet vol. Wist dat dus dat tenminste precies wat er gebeurt. Dat heb ik Kees ook gezegd. En? Hij heeft je... me uitgelachen. Het is een gewone passagiersvlucht, zei De klanten maken er wel een heleboel drukte over, maar houden jullie alsjeblieft het hoofd goed. Zoiets heb bouw ook. Maar wij zitten maar thuis, we moeten maar afwachten.